6 uur. Nee, maar geef toe, zo'n topsalaris, hè? Zo hard kan toch niemand werken. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 -journaal. Goedemorgen allemaal, het is woensdag 14 maart. En op deze dag in 2006 verscheen het eerste gratis nummer van NRC Next. Dat was toen. Dit is nu, we beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins. Elisabeth, goedemorgen. Goedemorgen. De Britse natuurkundige, wiskundige en kosmoloog Stephen Hawking is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Hij werd 76 jaar oud. Hawking wordt gezien als een van de grootste wetenschappers van deze tijd. Hij werd vooral bekend door zijn onderzoek naar zwarte gaten. Dat zijn plaatsen in het heelal met heel veel zwaartekracht waar niets uit kan, ook geen licht.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 Een onderzoek onder patiënten met galwegkanker is vroegtijdig stopgezet... omdat 14 van de 54 deelnemers zijn overleden. Dat meldt het AD. Het onderzoek liep tussen 2013 en 2016... en was onder leiding van het AMC in Amsterdam. In het onderzoek werden twee bestaande methodes... om overtollig gal af te voeren uit de lever met elkaar vergeleken. En een onderzoeker zegt in de krant dat het grote aantal sterfgevallen... bij een van de methodes hem ontzettend verbaasde. Daarop werd het onderzoek stopgezet.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 Het weer lokaal kan het mistig en glad zijn. Verder blijft het droog vandaag en vooral smiddag schijnt de zon. Het wordt dan 8 tot 12 graden. Dan De verkeersinformatie die wordt vanochtend geleverd door Dennis Mooi bij de ANWB. Dennis, goedemorgen. Goedemorgen. In het noordwesten, midden en zuiden van het land... komt nu dichte mist voor. Dan moet je opletten. En in het zuiden is ook al een ongeluk gebeurd. Ik weet niet of het met de mist te maken heeft. Maar in ieder geval, je hebt vertraging. Vanuit Maastricht richting Eindhoven op de A2... staat tussen Elslo en Urmont twee kilometer file. Twee rijstroken... Zijn er dicht? Het NOS Radio 1 Journaal. <totstuk> We ja, hoorden het net van Elizabeth de Britse natuurkundige, wiskundige en cosmoloog Stephen Hawking is dus overleden. Zijn familie heeft dat bekendgemaakt. We are deeply saddened that our beloved father passed away today. He was a great scientist and an extraordinary man whose work and legacy will live on for many years. His courage and persistence, with his brilliance and humor inspired people across the world. He once said, "It would not be much of a universe if it wasn't home to the people you love." We will miss him forever. Hawking wordt gezien als een van de grootste wetenschappers van deze tijd. Precies. 300 jaar na de sterfdag van Galileo Galilei werd hij in 1942 geboren. Een jongen die op school niet populair was, omdat zijn interesse lag bij moeilijke bordspellen en wiskundige vraagstukken. Tijdens een studie natuurkunde, die deed hij in Oxford, viel zijn talent al snel op, al bleef feitenkennis soms ver achter bij zijn theoretisch inzicht. Maar dat Hawking op zijn vakgebied meer dan goed ging... liet zijn gezondheid het wel afweten. Op zijn twintigste werd bij hem een ongeneeslijke ziekte geconstateerd... die de zenuwcellen aantast tot het lichaam helemaal is verlamd. Alleen de hersenen worden niet helemaal aangetast. Hawking realiseerde zich dat de vooruitzichten niet goed waren. Ik was nooit actually dat ik had te leven... maar ik kon zien dat de the niet dat mijn prospects goed waren. Het lukte hem toch om zijn doctoraat te halen... en hij ging als professor een leerstoel bekleden... die eeuwen daarvoor bekleed was door Isaac Newton. Na een longontsteking in 1985 raakte Hawking ook zijn stem kwijt... en sindsdien communiceerde hij via een spraakprogramma. Met zijn ogen selecteerde die woorden die door de computer werden uitgesproken. Nog tot vlak voor zijn dood gaf hij op die manier colleges. I never expected to reach 75. So I feel very fortunate to be able to reflect on my legacy. Ja, Hawking is het meest bekend vanwege zijn werk op het gebied van zwarte gaten. Hij schreef verschillende boeken, waaronder A Brief History of Time... in Nederland verschenen als Het Heelal. Later in deze uitzending reacties op het overlijden van Stephen Hawking. Kinderarbeid, de auto-industrie en elektronica-producenten maken daar gebruik van. In hun producten wordt namelijk het mineraal mica verwerkt. En mica wordt door, uh, gedolven door kinderen, zegt de organisatie Terre de Zom... die opkomt voor de rechten van kinderen. Terre de Zom deed onderzoek naar de wereldwijde delving van mica. En daarover praat ik met Aysel Sabaghoglu... is kinderrechtenjournalist van Terre de Zom. Goedemorgen. Goedemorgen, ik ben kinderrechtenjurist. jurist Dat zei ik toch? Oh, sorry, ik verstond journalist. Nee, nee, ik zei echt uh, jurist. Maar dat maakt niet uit, uh, dan hebben we dat nog een keer vastgesteld. Um, wat is Mika eigenlijk? Mica is een mineraal. Uh, Mica is een uh, grondstof dat wordt gebruikt in, uh, in allerlei producten... Uh, vanwege, het, uh, uh, vanwege het feit dat het bijzondere kwaliteiten heeft. Namelijk... Uh, uh, isolier, uh, uh, isolatie, uh, geleiding. Uh, en het komt in allerlei elektronische uh, producten voor. Ja, en, en waarom wordt het dan vooral door kinderen gedolven? Nou, niet vooral door kinderen, maar met kinderen. Uh, het zijn vooral gezinnen, arme gezinnen in de allerarmste gebieden. Uh, die samen uh, de mijnen ingaan in uh, Mica delven. En dat is nodig omdat die, uh, ja, hoe meer handen, uh, hoe meer geld er binnenkomt? Klopt, ja, zo gaat dat. En is het dan gevaarlijk voor de gezondheid, het delven van dat mica? Dat is zeker gevaarlijk voor de gezondheid. Dat maar dat, dat spul zelf ook? Voor de kinderen zelf ook, zeker, ja. Nee, maar ik bedoel, dat mica, is dat gevaarlijk als je dat wond uh, oppakt of zo? Nee, dat, nee zo, zo zit dat niet. Mica is gewoon een grondstof, dat kan je gewoon oppakken. Het heeft alleen scherpe randjes. Dus het fijnste zou het zijn als je daar bescherming mee had. En dat hebben die kinderen en gezinnen vaak niet. Uh, maar de grondstof als, aan zich is niet gevaarlijk, inderdaad. En, en wat is er dan wel gevaarlijk? De arbeidsomstandigheden zijn gevaarlijk. Uh, ze werken in mijnen, die kunnen uh, ondergrond zijn en bovengrond. Uh, mijnen kunnen instorten, uh, kinderen ademen fijnstof in... Uh, ontwikkelen later uh, stoflongen. Uh, ja, dat soort gezondheidsproblemen zijn er dan in, uh, op de lange termijn. En jullie vinden dat er aan die kinderarbeid een eind moet komen. Hoe moet dat dan gebeuren? Uh, nou, er zijn verschillende uh, aanpakken voor. We zijn natuurlijk een NGO en we werken met lokale gemeenschappen, met lokale partners in India zelf. We staan dicht bij de gemeenschappen en uh, proberen het samen kinderen weer het onderwijssysteem in te krijgen. En uh, dat is zeg maar op, op uh, wat wij dan op veldniveau noemen. En dan aan de andere kant heb je die toeleveringsketens. Die moeten transparant uh, gemaakt worden. Uh, kinderarbeid in die toeleveringsketen kan je uitbanen als je weet waar je mica precies vandaan komt... en onder welke omstandigheden het gemijnd wordt. Dus u spreekt de producenten daarop aan? Zeker, ja. En hebben die al gereageerd eigenlijk hierop? Uh, we hebben met een aantal producenten hebben we zeker contact, ja. En wat zeggen ze dan? Ja, die schrikken er ook van en die willen ook precies weten hoe het zit. Uh, dat geldt voor een zeer selecte groep. Het overgrote deel weet nog niet eens dat mica in hun producten voorkomt... of is zich daar niet echt van bewust. Goed, nou, dus het wordt op de kaart gezet. En, en uh, ik neem aan dat u dus bezig blijft... om die uh, producenten daarvan te overtuigen dat dit, uh, dat dit niet goed is. Met dit uh, rapport in hand van Terre de Zom. Hartelijk dank voor het gesprek. Oké, okay, graag gedaan. NOS Radio 1 Journaal. Het is negen minuten over zes. Ik praat u nog even bij over wat gisteravond gebeurde op Radio en TV. Met het oog op morgen belde met SP'er van het eerste uur Jan de Wit. Dat heeft te maken natuurlijk met Emiel Roemer. Want die wordt de eerste burgemeester namens de SP... Waarnemend burgemeester, weliswaar, maar toch. En Heerlen krijgt de primeur. En Jan de Wit denkt dat Roemer geknipt is voor die baan. Ik heb hem vier jaar mogen meemaken. En ik heb gezien dat hij ja, een aantal kwaliteiten heeft. Bijvoorbeeld dat hij heel strategisch uh, denkt. Maar ook dat hij uh, kan verbinden. En ik denk dat dat allemaal eigenschappen zijn die in heren uh, heel goed van pas komen. Bij RTL Late Night ging het over de, co sorry, over de coöperatie Laatste Wil. die vorig jaar bekendmaakte dat ze een middel hebben gevonden. waarmee iemand op een humane manier een eind aan zijn leven kan maken. In de studio zaten Randy en Caroline Knol. Hun dochter van 19 pleegde drie weken geleden zelfmoord met dat middel. Zij vinden dat de coöperatie Laatste Wil... veel te veel heeft prijsgegeven over het middel... ook al is het niet bij naam genoemd. En de informatie zij hebben gegeven was voldoende... om binnen een uur op internet te laten rondgaan wat het middel was. Daardoor is het ook voor kinderen die met zichzelf in de knoop zitten... makkelijk te krijgen, zeggen ze. Het is geen humaan middel. Het is geen middel om aan jonge mensen te geven. Let wel, hè... Kinderen van 12 hebben tegenwoordig bankrekeningen. Die kunnen telebankieren. Kunnen ze voor 1,55 en 8,95 euro kosten... kunnen zij dat middel in huis halen. Brandpunt Plus zond dat interview uit... dat Eva Jinek had met Hillary Clinton. Natuurlijk ging het over de presidentsverkiezingen... die zij verloor van Donald Trump. Clinton was in shock toen ze de uitslag gehoorde die avond. En toen ze Trump die nacht belde om hem te feliciteren... klonk hij net zo verrast als zij. Ik denk dat de persoon die meer surprised dan me was, him. Because Want hij had geen no reden om te geloven dat hij zou winnen. En dan Leni het Hart, die was de gast bij Jeroen Pauw. Het ging over het zeehondenadvies, namelijk leg de opvang van zeehonden aan banden. Nou, Leni is het daar niet mee eens en zij greep alles aan om het over de zeehonden te hebben. Ook toen het gesprek met pvda leider Lodewijk Asscher over iets totaal anders ging, namelijk het op straat sissen na sissen. Eh, op, het, het op straat. Sissen, wat is dat nou voor zin eigenlijk? Nou ja, in ieder geval het sissen op straat tegen vrouwen. Onderzoek laat ook zien dat het op sommige gebied, in het waddengebied bijvoorbeeld heel veel voorkomt. Het waddengebied niet het wallengebied. Oh, ik wil ja. wel zeggen: het ja. waddengebied, de nee, zeehonden, nee, nee, nee. het wallengebied. <laughs> ja. En dat was gisteravond op radio en tv. Schrijf even mee. Nu: Kelvin Harris, Farrell, Katy Perry en Big Sean.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 Een sterrenkast bij dit nummerus, heet Fiels, is van vorig jaar zomer. Um, hier liggen ze de ochtendkranten. Dit zijn de voorpagina's. Ja, op veel van die voorpagina's gaat het over de Britse reactie... op de aanslag op de voormalige Russische dubbelspion Skripal. De Britse premier May besluit vandaag over sancties tegen Rusland. Zo had het Kremlin tot middernacht Engelse tijd gegeven... om opheldering te geven over de aanval met zenuwgas... maar daar is geen reactie op gekomen. Volgens de Volkskrant kan May nu besluiten de Russen... in de portemonnee te treffen of diplomaten uit te zetten. Maar maatregelen zijn risicovol... en dus zoekt May steun bij NAVO-bondgenoten blijft trouw. Bij voormalig VVD-voorzitter Henry Keizer is een naheffing van 12 miljoen euro... van de Belastingdienst op de mat gevallen. De mega-aanslag houdt verband met de omstreden overname... van het Haagse crematiebedrijf De Facultatieve. De integriteitskwestie leidde vorig jaar tot zijn aftreden... als landelijk partijvoorzitter van de VVD. Volgens De Telegraaf kijkt ook de Fiscale Opsporingsdienst Fiot naar de affaire rond de koop van het uitvaartbedrijf... waarbij bestuurder Keizer zichzelf zou hebben verrijkt. De oud-voorzitter heeft inmiddels zwaar aangetekend tegen de naheffing en hij wil in de krant geen commentaar geven. De burgemeester van de Limburgse gemeente Voerendaal... is door een gemaskerde man met een vuurwapen bedreigd. Volgens de Limburger gaat het om een van de ernstigste bedreigingen... van een bestuurder in Nederland. Burgemeester Wil Hoeben zegt dat in de ochtend van 26 februari... ineens iemand voor zijn auto stond. De man met bivakmuts hield hem onder schot, maar Hoeben kon snel wegrijden. Hij gaat ervan uit dat de actie tegen hem gericht was... vanwege zijn werk als burgemeester. In Voerendaal is vorig jaar drie keer hard opgetreden tegen drugscriminal... En na een van die politieacties werd eerder al een auto van een wethouder in brand gestoken. En bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn de thema's lokaal... maar kunnen ook de landelijke politici verliezen, schrijft de NRC. De grote politieke partijen worstelen met de toon die ze aanslaan in hun campagnes. De leiders van D66, PvdA en VVD hebben het vaak over bijvoorbeeld... topsalarissen in het bedrijfsleven of het referendum. Maar dat zijn onderwerpen voor de landelijke politiek, niet de lokale, schrijft de krant. En door die worsteling bij de grote partijen... is er een week voor de verkiezingen nog geen overheersend thema. Het zou ertoe kunnen leiden dat kiezers hun eigen plan trekken en ook de gemeentepolitiek versnipperd raakt, concludeert de NRC. Dennis mooi nu met de files. In het noordwesten, midden en zuiden van het land komt dichte mist voor. Het is opletten daar. En in Limburg is er een ongeluk gebeurd op de A2, Maastricht-Eindhoven. Is de enige file van dit moment. Bij Urmond staat twee kilometer en er zijn twee rijstroken dicht. 18 minuten over zes is het. Steeds meer mensen wisselen van beroep. In 2017 waren er 937.000 mensen tussen de 15 en 75... met een ander beroep dan het jaar ervoor. Een wisseling van baan komt na verhouding vaker voor bij jongeren... tussen de 15 en 25. Blijkt allemaal uit cijfers van het CBS... het Centraal Bureau voor de Statistiek. En één zo'n jongere is Björn Herwig uit Veghel. Hij is 23 jaar en nu werkzaam in de Efteling. Verslaggever Jeroen Schutheiser zocht hem op. Hallo! Papier! Beer. Dank u wel. Ja, Dat is mijn werkplek inderdaad. Het is de, de receptie van het Efteling Hotel. Daar ben ik we werkzaam uh, vijf dagen in de week. Met de computers, telefoons, mailbox, alles erop en eraan. Terwijl je ooit heel iets anders deed. Ja, ja ik, uh, ik heb inderdaad in de keuken gewerkt. Dus ik heb ooit vijf dagen in de week uh, achter het fornuis gestaan. Achter het fornuis in een soort uh, dorpsrestaurant? Ja, het gelegen aan de markt in Ude. Eten te maken voor de gasten? Ja, ja, eten maken voor de gasten. En nu loop je hier in weer een ander pak. Een strikje eraan of alles erop en eraan. Voor je kok zijn niet meer leuk? De kok zijn is heel, is heel hard werken. Uh, dat is helemaal niet erg hard werken. Ik heb het altijd heel leuk gehad in de horeca. Uh, maar ik wilde heel graag de switch maken om toch terug te gaan naar de plaats waarvoor ik heb gestudeerd. En dat is natuurlijk de, de front office. En om dan op zo'n plek terecht te komen is het natuurlijk een warm bed. Allemaal blije gasten die naar dat park hier even verderop gaan. Hey! Ja, de switch was voor mij uh, was heel erg wennen. Uh, je, waar ik eerst werkte, dan zit je met een kleinschalig bedrijf. Uh, en dan kom je hier terecht, waar ik dus nu uiteindelijk ben. En dan, uh, dan heb je heel veel mensen om je heen. Maar ook heel veel lagen waar je doorheen moet om uh, iets te willen. Stuk of 3000 medewerkers hier. Ja, ja, absoluut. Hans Gietje meegerekend, hè? Bij die 3000. Groot kapje. Beep. Beep. Goedemorgen, Efteling Hotel. Je spreekt met Bjorn. We hebben diverse thema-suites beschikbaar. Uh, we hebben de Hans- en grietje suite, uh, We hebben de Fata morgana -suite. Dit is wel heel ander werk hè, dan uh, een huzarissalade maken. Ja, ja, ja zeker een, een biefstukje omdraaien. Of Dit is, is ontzettend anders, ja. ja maar ik, ik ben ervan overtuigd dat het de juiste, de juiste switch is. Even een ticket uitdraaien. Er zijn heel veel mensen hè, die uh, in hun carrière wel eens twijfelen van... goh. Uh, doe ik dit nou goed en moet ik mijn hart niet volgen? Ik zou het zeker doen. Ook al komt het niet op zijn pootjes terecht uh, wat je wel zou willen, dan zou ik alsnog zeggen, dan is het een hele goede les geweest. Maar je moet er niet alle schepen achter je verbranden, hè? dat lijkt me toch een beetje ingewikkeld. Nee, nee je moet zeker uh, de, de contacten goed houden. Uh, ook altijd op de goede manier uh, ergens weggaan. Niet met ruzie? Nee, absoluut niet. Lijkt me niet uh, om aan te raden om te doen. Nee. Zo'n uh, televisieserie over een hotel. En er kwamen altijd hele vervelende mensen aan de balie. Nee, wij krijgen nooit vervelende gasten. Nee, niet iedereen is even goed gemutst. Maar ze zijn wel allemaal even vriendelijk. Ja. Het draait ook vooral om hoe je open staat naar je gasten toe. Moet hij niet zagrijner staan hè? Nee, absoluut niet. Dat heeft effect op, het, uh, op de mede, op je collega's, maar ook vooral op de gasten. En dat willen we niet. Nee, we knallen, knallen, knallen, knallen, knallen, knallen. Jeroen Schutijzer had ook een leuke dag daar in de Efteling zo te horen... samen met Björn Herwig, die dus van de baan veranderde. Vandaag gaan tienduizenden... Kinderen weer bomen planten. Het is voor de 62ste keer boomfeestdag. Veel bomen die geplant worden moeten de essen gaan vervangen... die de laatste jaren massaal dood zijn gegaan. 80 van de essen is aangetast door de sterfte. Dat is een agressieve schimmelziekte. Maar wetenschappers die leggen zich niet neer bij het verdwijnen van de ess. Ze zijn op zoek naar resistente essen, vertelt Paul Copini... die is van de Wageningen Universiteit. Hier zie je al zo'n hele verwonding in de stam zitten. De schors is gescheurd. En als een open wond eigenlijk in de tak. Het is echt een, een wond in de, in de tak van de boom. Is deze dood? Deze leeft nog. Er zit er nog een, mooi van die duidelijke zwarte knop op van de S. Die loopt weer uit. Ja, deze zie je, er niet, hè? Hier zien we er een die gewoon heel duidelijk dood is. De takken zijn al zwart. Alles loopt is... helemaal niet uit. Nee, die gaat niks meer doen dit jaar. Hier stonden de twee. Ja, die zijn inmiddels al verdwenen. Hier zie je ook al dat de, de, de bast, dat lijkt hem... Helemaal geflekt. Er, zit ook oh ja, er zitten allemaal zwarte stippeltjes op. Die takken, die oh. breek je er nu zo af. Die zijn helemaal dood. Een schimmel, hier zie je het duidelijk. Een schimmel die vanuit het buitenland hier waarschijnlijk uh, is gekomen. En die nu 38% van deze verzameling bomen heeft. Uh, ja, die is nu dood. Hier is het bepaald geen boomfeestdag. Dit uh, proefveld bij Dronten. Bomen die zeldzaam worden, samen worden geplant als een soort uh, verzamelingen. Dat was het idee. Ze zetten ze hier bij elkaar om te behouden. Maar uh, zoals je hier uh, ziet, het, uh, dat is niet gelukt. Jaren geleden zijn er twee keer 141 geplant. En u bent gaan kijken, hoeveel overleven het? Nou, hoeveel zijn het er? Ja, 38% is dood. De rest leeft nog. Maar van die levenden zijn er heel veel die op het randje staan om ook uit te vallen. Hoeveel zijn er nog echt gezond? Er zijn er maar drie. Ze moeten hier ergens staan. Nou, je ziet het nu wel dat ze wat hoger zijn. Ze zijn gewoon doorgegroeid. De takken zijn allemaal gezond. Ja, breken niet af. Gezonde schors. Het ziet er heel anders uit. En op deze bomen, die paar die het echt goed doen... heeft u nou al uw hoop gevestigd. Wat gaat u ermee doen om ervoor te zorgen... dat deze bomen de S in Nederland gaan redden? Ze zijn drie keer gemonitord. Ze blijven het goed doen. En dan zou je denken, deze zijn misschien wel resistent. Dat hopen wij. Dus wij gaan ze vermeerderen. Deze zijn al vermeerderd. Ik zie hier ook dat er een takken afgezaagd is. Mm -hmm. Uh, die staan nu op de boomkweker. En die gaan we dan ja, een beetje pesten met de schimmel... de oorzaken van deze essentaksterfte. Kijken of ze echt resistent zijn. Kijken of ze echt resistent zijn. Het komt in ieder geval te laat voor deze boomfeestdag. Ook voor die van volgend jaar. Dit duurt nog even. Volgend jaar zijn die bomen die hier dus vermeerderd zijn... Uh, die gaan we dan gaan we meten uh, hoe ver die in de bomen zit. En dus worden er vandaag overal in het land door kinderen... duizenden bomen geplant... En dat is dan een essen-vervangcampagne? Helaas wel. Ja, had... Als je ze vervangt, dan geef je het eigenlijk op. Bomenplanten waarvan je nu eigenlijk weet... van dat gaat uh, toch weer weg. Dat heeft geen zin. Dan ga ik toch een provocerende vraag stellen. Ja, waarom zou je hem redden, die S? Is het niet ook in het bos de survival of the fittest? Wij denken nog steeds dat hij het kan redden. We zien... ja, maar je moet er heel veel moeite voor doen. doen... Waarom is dat zo belangrijk? Ja, die es die wil je niet zomaar kwijt. Het is een belangrijke boomsoort. Het ziet er mooi uit, ook cultuurhistorisch van belang. En natuurlijk, er zijn ook andere soorten van deze boom afhankelijk. Dus als je een boom Soort wegvalt, is het niet alleen de boom die je kwijtraakt. Het zijn ook soorten, mossen, uh, vlindertjes, uh, et cetera, die hiervan afhankelijk zijn. Van de S? Van de S. Ja. En daarnaast heeft die boom natuurlijk ook fantastisch hout. S is, ja, staat wel bekend vanwege zijn mooie, lichte hout. Waar, waar zien we dat? Denk aan een belstelen, denk aan turntoestellen. Dat hout, hè, dat moet veerkrachtig zijn, maar wel taai. Dat is s hout. Ja, hier zien we weer zo'n S die helemaal dood is. Takjes breken allemaal af. Je trekt de hele takken af. Ja, deze eraf, boom kan je volgens mij helemaal zo omtrekken als je het hout van binnen ook bekijkt. Dus ja. die schimmel is hier gewoon helemaal doorheen gegroeid. Ja, deze is helemaal dood. Helaas. Zei Paul Copini, essentdeskundige van de Wageningen Universiteit. U hoorde hem in gesprek met Matthijs van der Wiel. Dit liedje lag al een paar dagen op de stapel... uit de prachtige film Call Me By Your Name. Ik zag hem in het vliegtuig terug van Tokio naar Nederland. Drie nummers voor die film zijn geschreven... door de Amerikaanse zanger, liedjeschrijver en multi-instrumentalist... Sufjan Stevens, geboren in Detroit, hij woont nu in New York. De muziek die hij maakt wordt wel Pop genoemd. Uit die film dus Call Me By Your Name. Nu het nummer Visions of Gideon. video oh. in a video. Oh. gezien eigenlijk die film, of niet? Nee, maar ik vind dit wel heel mooi klinken. Ja, nou, als, je, nou goed, als je die film hebt gezien, dan weet je deze scène. Ik, ik klap er verder niet zoveel over. Geen spoilers hier, maar uh, ja, dat maakt het dan nog mooier. Maar dit is, hij heeft drie nummers voor die film gemaakt. Die Sufjan Stevens, uh, dit is er eentje. Een andere was hij ook genomineerd voor, uh, voor een Oscar, uh, geloof ik. Heeft hij niet gewonnen, maar goed. Prachtige film, Call Me By Your Name. En uh, dit is de muziek eruit. Het is nu half zeven. NPO Radio 1. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Stephen Hawking, een van de grootste wetenschappers van deze tijd... is op 76-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Hij werd vooral bekend door zijn onderzoek naar zwarte gaten. De wetenschapper kon door zijn ziekte ALS... uitsluitend met een spraakcomputer communiceren... en hij zat al tientallen jaren in een rolstoel. Het VU Medisch Centrum in Amsterdam heeft voor twee afdelingen... tijdelijk een opnamestop ingesteld vanwege een resistente bacterie. Het gaat om de afdelingen intensive care en medium care. Patiënten die besmet zijn geraakt, hebben speciale antibiotica nodig. In Suriname is op de landingsbaan van een reisbedrijf... een vliegtuigje onderschept dat drugs aan boord had. En vier mensen zijn aangehouden. Het reisbedrijf ligt in hetzelfde district... waar eerder deze maand een duikboot werd ontdekt... die bestemd was voor drugstransporten. Vijftien actiegroepen die strijden tegen de laagvliegroutes... van Lelystad Airport gaan samenwerken. Op die manier hopen ze meer invloed te kunnen uitoefenen. Hun belangrijkste doel is om alle laagvliegroutes van tafel te krijgen... voordat Lelystad Airport opengaat. En de openbaar aanklager in Florida gaat de doodstraf eisen... tegen de student die vorige maand 17 mensen doodschoot op een middelbare school. De dader van 19 is een oud leerling. Hij is aangeklaagd voor 17 gevallen van moord en 17 pogingen tot moord. Het weer, lokaal kan het mistig en glad zijn. Verder blijft het droog vandaag en vooral smiddag schijnt de zon. Het wordt tussen de 8 en 12 graden. nieuws nu, Dennis mooi. Um, even kijken, er staan nu 12 files. In het noordwesten, midden en zuiden van het land komt het dicht de dichte mist voor... En in het zuiden zijn er een tweetal problemen. Eerst op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Elslo en Urmond twee kilometer. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier. En op de A76, eigenlijk de E314... dat is de weg tussen Maasmechelen in België en Heerlen... is net over de grens bij Maasmechelen een ongeluk gebeurd... met twee vrachtwagens. Ze staan in brand. Bij Maasmechelen is de weg in beide richtingen dicht.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 al drie jaar de beste koop uit Zweden. Meer weten? Kijk op vikingbedden.nl. HR, payroll en tax and legal. Doe je samen met SD-Works. Droomt SD works, works. u ook al van een vikingbed? Ga naar vikingbedden.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer. Vertrouwen. Geen organisatie kan zonder. Maar hoe zorgt u ervoor dat u betrouwbare mensen aanneemt? Door uw sollicitanten te laten screenen? Want vertrouwen is goed, maar Hofman is beter.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 4,5 en een minuut over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. In het nieuws van deze morgen is het overlijden van de Britse wetenschapper Stephen Hawking. Zijn familie maakte dat overlijden vannacht bekend. Hawking wordt gezien als een van de grootste wetenschappers van onze tijd. Stephen Hawking was een autoriteit op het gebied van kosmologie, zwarte gaten en zwaartekracht. Hawking leed aan een zeldzame spierziekte, waardoor hij steeds erger verlamd raakte. Hij zat al jaren in een rolstoel en kon alleen nog praten via een spraakcomputer. Ik ben de fame theoretische fysicus Stephen Hawking. Ik ben best known for significant contributions to the field of quantum physics. Bij het grote publiek werd Hawking met name bekend door zijn ziekte en door zijn bestseller, Een korte geschiedenis van de tijd. Mijn naam is Stephen Hawking. In 2014 verscheen The Theory of Everything. Een film over zijn leven gebaseerd op de memoires van zijn ex-vrouw. Hoofdrolspeler Eddie Redmayne won er een Oscar mee. Ook kwam Hocking naar Utrecht voor een lezing. Toegangskaarten waren binnen twee minuten uitverkocht. In 2014 kwam Hawking weer in het nieuws toen hij waarschuwde voor kunstmatige intelligentie. En een half jaar later weer, omdat hij een nieuw onderzoek steunde naar buitenaards leven. We believe dat leven arose op de Earth. Dus so in een infinite universe er moeten andere occurrences of life. zijn. Hawking ontving tientallen onderscheidingen, waaronder de Presidential Medal of Freedom, de hoogste Amerikaanse onderscheiding voor burgers. Stephen Hawking is 7, 76 jaar geworden. Kunnen we volgende week wel veilig gaan stemmen? Volgens RTL Nieuws zijn er veiligheidsmaatregelen teruggedraaid en IT-experts zeggen tegen RTL dat de software die bij tellen wordt gebruikt nog steeds is te hacken. Volgens de minister die erover gaat, de minister van Binnenlandse Zaken... Kajsa Ollongren, kunnen de gemeenteraadsverkiezingen wel veilig verlopen. Kijk, in Nederland stemmen we met het rode potlood. Juist om te voorkomen dat er iets misgaat op het moment dat u stemt. Daarna wordt het met de hand geteld. Dat zijn grote vellen papier, daar zitten allemaal mensen te tellen. Dat wordt vastgelegd in een, in een protocol, daar komt, dat is ook op papier. Want uiteindelijk komt er een computer aan te pas... die niet op het internet is aangesloten, om, om, eigenlijk om het op te tellen. Iedere stap van dit proces maak ik transparant. Ik wil dat alles controleerbaar is. U garandeert dat het veilig is? Het is ik garandeer dat, daar gezegd dat de uitslag wordt? klopt. Door experts? Ja. Uh, ieder computersysteem is ergens natuurlijk te hacken... door hele slimme uh, jongens en meisjes. Uh, maar de kans is klein. En in ieder geval is het altijd na afloop controleerbaar. Omdat we het transparant maken. Dat zei de minister gisteravond in Nieuwsuur. Toch wil Tweede Kamerlid Harry van der Molen van coalitiepartij CDA... nog voor het weekend opheldering van de minister. Meneer van der Molen, goedemorgen. Goedemorgen. Want u neemt hier geen genoegen mee met deze verklaring. Nou, dit geeft natuurlijk wel onduidelijkheid. En dat is op weg naar de verkiezingen niet goed. Dus ik verwacht inderdaad van de minister... dat ze in een brief de Kamer nu precies uitlegt hoe het zit. En die brief verwacht ik eigenlijk vandaag al. Ja. U maakt zich daar zorgen over. Het CDA maakt zich zorgen. Wat is er dan mis volgens u? Nou, als je in een, een stemhokje gaat staan op 21 maart... ik hoop dat veel mensen dat gaan doen... Um, dan breng je je stem uit en je wilt natuurlijk uh, ook de zekerheid hebben... dat die stem netjes geteld wordt. Um, daar gebruiken we Nederland software, uh, software bij. Um, en een jaar geleden ging daar het nodige in fout. En we hebben nu een jaar de tijd gehad om uh, die software te repareren. Um, en het lijkt erop, in ieder geval op de berichtgeving van RTL... dat dat nog onvoldoende gebeurd is. En dan kan er misschien wel een goede uitslag liggen... maar om met uh, gebrekkige software te gaan werken bij iets wat zo belangrijk is, verkiezingen... Ja, dat vinden we echt niet op zijn plaats. Ja, maar u zegt het zelf al, dat is een jaar geleden geconstateerd. Nou, we zitten nu vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen... een week om precies te zijn. En nu komt het ineens naar boven. Ja, dat, um, uh, dat heeft natuurlijk met de verkiezingen te maken... want dan is het actueel. Ik kan me zo voorstellen dat maar, de redactie uh, er uh, alles aan doet... om het op tijd te weten. Ja, maar precies. Uh, RT maar RTL, heeft, RTL heeft het wel in de agenda geschreven... laten we daar nog eens achteraan bellen. Uh, maar de Kamer heeft dan toch ook zitten slapen al die tijd? Nou, ik heb drie weken geleden heb ik de minister gevraagd hoe het ermee staat. Heb ik heb een brief daarvoor gekregen. Dus niet iedereen ligt te slapen, kan ik u vertellen. Um, maar die brief die, uh, riep ook vragen op waar ik zelf mee bezig was. En RTL kwam inderdaad op basis van de software die ze bij de kiesraad hadden opgevraagd... om zelf te kunnen bekijken, ook met deze conclusie. Ja, en 21 maart is inderdaad, zoals u al zei, uh, het komt er al heel snel aan. Um, ja, en ik, ik wil graag van de minister weten hoe het nou precies zit... Maar ik vind het eigenlijk uh, niet kunnen dat we in het afgelopen jaar dan blijkbaar... als ik even van RTL uitga, dat die software uh, nog steeds niet volledig gedicht is. Want software moet je onderhouden. Uh, en dat is denk ik onvoldoende gebeurd. Ja. Maar wat is dan de uiterste consequentie? Want als de minister dan niet met een bevredigend antwoord komt wat u betreft? Um, ja, nou, de verkiezingen die worden gehouden. Uh, de minister geeft heel helder aan, in ieder geval ook in dat stukje wat u zo net heeft laten horen dat er altijd een uitslag kan zijn. En dat klopt. We doen dat op papier. Dus uh, de uitslag die wordt zeker wel vastgesteld. Maar om met ondegelijke software te werken... of software waar in ieder geval nog gebreken in zitten... Ja, dat kunnen we op de lange termijn niet volhouden. Het is gewoon niet gewenst. En uh, als de minister duidelijkheid geeft over 21 maart... dan is dat voor de kiezer ook heel erg belangrijk. Um, maar ja, ook daarna bestaat de dat nog. En ook die software... Dus um, ik verwacht minstens van de minister dat ze ook aangeeft... hoe we dan het restant van die problemen oplossen. Ook als we op 21 maart gewoon een uitslag kunnen vaststellen. Ja. Goed, um, u wacht op die antwoorden van de minister. U zegt, voor het weekend wil ik ze graag hebben. Dank dat u even van de telefoon kwam. Harry van der Molen is dat Tweede Kamerlid voor het CDA. En later in deze uitzending ook nog een reactie van de kiesraad... op uh, het nieuws, inderdaad, dat RTL naar buiten heeft gebracht. Gaan we naar Duitsland. Angela Merkel wordt vandaag benoemd tot bondskanselier... voor de vierde keer alweer... En ook de ministers van haar kabinet worden beëdigd. Daarna, bijna een half jaar na de verkiezingen... kan de regering dan eindelijk aan de slag daar in Duitsland. En ook al is de coalitie niet gewijzigd... CDU en CSU aan de ene kant doen het weer samen met de SPD. Aan de andere kant, in het parlement is er wel degelijk wat veranderd... want daar is die alternatieve voor Duitsland nu met 92 zetels de grootste oppositiepartij. En op de verkiezingsnacht beloofde zij dat er heel wat zou veranderen. Da wir ja nun offensichtlich drittstärkste Partei sind, kann sich diese Bundesregierung warm anziehen. Wir werden sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen regering kan zich maar beter warm aankleden, zegt hij, want we zullen ze op de hielen zitten. Afd-leider Gauland was dat. Correspondent Judith van der Hulsbeek zocht uit wat daar tot nu toe van terecht is gekomen. Ze verharmlozen die gewalttaten en die vergewaltigingen. jawohl. Die scheinheilig is dat dan? Ja, ja, schrijven ze maar ruig. Man, moet maar die stalinistische zonnebrillen afnemen. Zo klonk het de afgelopen tijd in de Bondsdag. Veel geschil en verontwaardigd boegeroep. De komst van de AfD heeft het allemaal wat levendiger gemaakt. Dat in ieder geval. Maar volgens sommigen is er met de AfD een club racisten, het hart van de Duitse democratie binnengetrokken. Inmiddels zitten abgeordneten in deze huis. Die kan ik niet anders bezeichnen als racisten. Aan het woord is de toenmalige leider van de Groene Partij, Özdemir. Wer zich zo gebiedt, is een racist. Hij werd woedend toen de AFD de Duits-Turkse journalist Dennis Yücel voor landverrader uitmaakte. Dat is volledig onzin om in die tezamen racisme te erwähnen. Met racisme heeft dat niks te maken, dat zegt Stefan Brandner. Welke rassen zouden we daar gemeint hebben? die rasse der Yücel of de rasse der Deutsch-Turken? Hij is AFD-parlementslid en voorzitter van de Commissie voor Justitie en Veiligheid. Ik spreek Brandner in zijn kantoor in het parlementsgebouw. Hij zegt de AfD is precies aan het doen wat Gauland heeft beloofd. Dat we gezegd hebben, we rocken de Bundestag, we zorgen maar zo'n beetje voor doorzucht en voor frisse luft. Dat functioneert al. We schudden de boel een beetje op, zorgen voor een frisse wind. We werden die richting aangeven en we die politisch voor ons hertreiben. Zo had dat gemeend. En zo mijn ik dat ook. Maar niet iedereen is blij dat de AfD er is. Dat merkt Brandner ook wel. Tijdens ons gesprek ontdekt hij een tweetal posters op de ramen van de kantoren van de linkse partij Die Linken aan de overkant. Komt ze ons maar de schilderen? Dat hebben ze gezien. Fuck Nazis staat erop. Duidelijk een boodschap bedoeld voor de nieuwkomelingen van de AFD. Dat wordt al politiek gemaakt. Maakt er niet zoveel uit, zegt hij. En het is eigenlijk nog niks vergeleken met wat hij meemaakte in het deelstaatparlement in Turingen... waar hij hiervoor zat. In het Turingen Landtag, uh, daar worden op de gingen... hinterhergequiets, hinterher gegrunst, arschloch gezischt. Daar werd hij uitgescholden voor klootzak... en weigerde leden van andere partijen zijn hand te schudden. Die also weder goedendag gezegd hebben... Uh, nog die hand gegeven hebben. Nu is Brandner ook zeker geen lievertje. Hij heeft bijvoorbeeld gezegd dat Merkel voor haar vluchtelingenbeleid... opgesloten zou moeten worden... en dat de Groenen een stel kooksnuivers en pedofielen zijn. Ik wil klaar benennen... De ene andere mag het dan als belediging zien. Er is ook een strafbaar stel. Hij vindt belediging moet kunnen. Gehen, ook in de Bondstag trouwens. eigenlijk heb ik niet voor mijn stijl te veranderen. Maar ze zouden in de Bondstag niet zeggen dat Merkel hinterkijt heeft gehoord. Ik wist niet waarom ik het niet zeggen sollte. De andere partijen weten niet goed wat ze ermee aan moeten. Dat merkt ook AFD-watcher Melanie Aman van de tijdschrift Der Spiegel. Lange tijd was het zo dat men zien kon dat die afgevaardigden onzeker op de AFD hebben. Een man heeft de AFD in de afgelopen maanden op de voet gevolgd. En zij zegt: vooral de linkse partijen hebben inmiddels een strategie gekozen. Door veel tussenroepen, door zeer offensieve, starke auftritten. Door de toespraken van de AFD met boegeroep te onderbreken, bijvoorbeeld. en flink in de tegenaanval te gaan. Moeilijker hebben het de partijen die overeenkomsten hebben met de AFD, die de AFD kiezer weer terug willen winnen. Dat betekent ook niet, ohne weiteres gegen die AFD poltern en puipelen, zeggen. Die kunnen namelijk niet zomaar alles wat de AFD zegt afwakkelen of belachelijk maken. Bij de volgende verkiezingen zullen hun partijen moeten proberen deze cliëntel weer aan te spreken en terug te winnen. Ja! Vermijden alsjeblieft de vier Duitse woorden: Hass ja. Rassismus het en völkisch uit te komen, mijn dames en Terug bij Stefan Brandner op het kantoor. Ik ben gespannen. Hij zegt het vooral grappig te vinden dat andere partijen zich zo druk maken. We werden weiterhin alleen tegen vijf anderen staan. Het blijft wij tegen zij, zegt Brandner. Maar volgens hem heeft de AFD indirect toch veel invloed op de regering... omdat andere partijen hun voorstellen in een ander jasje stoppen... en overnemen, zegt hij. Daar werden van ons positionen overgenomen en dat is dan... Ik zeg in de politiek, er is geen copyright. Copyright in de politiek, dat bestaat niet. Dat is niet schön van de anderen, maar zo so functioneert de politiek. En zo so maken we van de AfD-politiek. Maar ook als de plannen van de AfD via via uitgevoerd worden... is Brandner voor nu in ieder geval tevreden. Ja, goedemorgen, mijn dames en heren. Wat is het mooie dan aan een zo so zonnige dag... voor de volle banken van de eigen fractieën... over een thema te spreken... wat niet voor feingeister geëignet is... Waar we ons de unterstützung des gesamten, naja, großer gesellschaftlicher schichten gewis zijn kunnen. Mijn dames en heren, het gaat om artikel 22a. En dat was de bijdrage van onze correspondent in Duitsland, Judith van der Hulsbeek. Nu meer uit de kranten en van de nieuwssites. Het beroep huisarts is niet bepaald in trek, schrijft het Nederlands Dagblad. De afgelopen jaren waren de opleidingsplekken niet altijd gevuld. En daardoor worden vooral buiten de Randstad te weinig huisartsen opgeleid. In Maastricht, Groningen en Leeuwarden zijn er problemen. In de Friese hoofdstad is het tekort zo groot... dat huisartsenpraktijken geen nieuwe patiënten meer aannemen. Minister Bruins komt met een actieplan voor de provincie... en gaat onderzoeken waarom in sommige gebieden niemand huisarts wil worden. Het wordt steeds duurder om bagage mee te nemen in het vliegtuig... zowel in het ruim als in de cabine. Dat blijkt uit een onderzoek van ticketsites waar de Telegraaf over schrijft. Daarbij zijn de prijzen en voorwaarden van 20 vliegmaatschappijen op een rijtje gezet. De koffer voor in het ruim is de afgelopen vijf jaar 60 meer gaan kosten, blijkt. En voor handbagage moet je ook steeds vaker bijbetalen. Daarbij worden allerlei variabele kosten gehanteerd, zoals gewicht, vliegdatum en bestemming. Waardoor reizigers door de bomen het bos niet meer zien en voor vervelende verrassingen komen te staan, zeggen de ticketsites moeten verhuizen of worden uitgekocht... als het risico op vogelgriep te groot is door voorbijtrekkende wilde vogels. De burgemeester van Kampen zegt dat in de Stentor. Bij een vleeseendebedrijf in zijn gemeente... brak gisteren voor de derde keer in vier jaar tijd vogelgriep uit. En dit zei burgemeester Koelewijn... na de vorige uitbraak bij het bedrijf in 2016. In de eerste plaats voelde ik teleurstelling... dat bij de vele hygiënische maatregelen die ze hebben getroffen... ze toch weer met vogelgriep zijn geconfronteerd. En uh, ik proefde ook uh, verslagenheid van... Uh, ja, waarom moet ons dit nu weer overkomen in zo'n korte tijd? Mogelijk hebben trekvogels uit nabijgelegen natuurgebieden... het virus overgebracht. De burgemeester noemt de nieuwe uitbraak in de Stentor... een menselijk drama en hij wil een diepgravend onderzoek.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 is er nog niet geprikt, Maar het wordt in ieder geval nog voor de zomer. Dennis, waar is het aansluiten geblazen? Um, op 17 plekken heb je wat vertraging. Maar vooral op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht staat 13 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstok is dicht. De vertraging is heel snel opgelopen tot een half uur nu. En op de A16 een stuk verderop richting Rotterdam... staat voor het knooppunt plein ook vielen door een ongeluk. Ook hier is de rechterrijstok dicht. En dat kost je dan weer 10 minuten extra. In Limburg of Eigenlijk in Belgisch Limburg op de E314. Dat is het verlengde van de A76. Is tussen Maasmechelen en het Nederlandse Stijn een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. De weg is in beide richtingen dicht. Van zes jaar geleden nu Douwe Bob.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 Blindman's Man's Bluff, Doubelbop was dat. Acht minuten voor zeven is het. Martijn van der Zanden, goedemorgen. Goedemorgen. Martijn is onze verslaggever van dienst op deze woensdag. En waar ga je naartoe? Ik ga naar Hoogland, dat ligt bij Amersfoort. Naar basisschool De Langenoord. Want op deze basisschool wordt vandaag gestaakt. Is een estafette staking. Vorige maand staakten leerkrachten uit het noorden van het land. En vandaag staken leerkracht, leerkrachten die in het midden van het land les geven. Doen ze vanuit de PO-raad. Want ze willen meer geld. Ze willen meer geld voor salarissen. En ze willen ook dat met geld, dat geld de werkdruk wordt verlaagd. Nou, Vandaag komen er zo'n 20.000 leerkrachten die worden in Amsterdam... Verwacht voor een protestmars die ze onder andere daar gaan lopen. Nou, deze school die staat achter de staking, maar doet niet mee. Dat wil zeggen, ze reizen niet af naar Amsterdam. Maar ze vinden het doel van, of in ieder geval, ze vragen zich namelijk af of op deze manier staken of dat de juiste manier is. Maar ze zijn er wel voorstander van dat er meer geld naar het basisonderwijs komt. Dus de leerkrachten die blijven hier vandaag wel op school, maar ze gaan geen les geven. Dat is hun vorm van staken. De lessen worden overgenomen door de ouders. En ik ga straks eens even kijken hoe dat, hoe dat loopt hier. In Hongkong. Land, dus meer van hem straks, Martijn van der Zanden. Het is woensdag 14 maart, daar vertel ik niks nieuws mee. Op zo'n Amerikaans gezegd is dat dan 3.14. En ja, dan maakt het hart van wiskundigen een klein sprongetje. Um, vandaag is het namelijk Pi-dag. Een dag waarop wiskundigen stilstaan bij dat zogeheerde cirkelgetal. Pi dus. Arnold Jaspers, goedemorgen. Goedemorgen. Wiskunderedacteur bij Nemo Kennisinstituut. Op de dag. Nemo Kennis Link... Neem die kwalijk. Neem ook kennislink. Nou, passen we ook aan. Kan allemaal, haal hier zo. Huppakee. Ik typ het gelijk even in. Mm -hmm. Zet het ook gelijk goed in ons systeem. Um, ja, Piedag. Op een dag dat bekend is dat Stephen Hawking is overleden. Dat is ook wel weer bijzonder. Ja, dat is... Uh, kijk, Stephen Hawking deed een, een tak van de natuurkunde... waar uh, wiskunde echt een uh, ja, essentieel bestanddeel van is. Dus Stephen Hawking was eigenlijk een, een soort wiskundige... Dus het is, um, ja, je zou het bijna nog een soort uh, poëtische rechtvaardigheid kunnen noemen dat hij dan op die dag overleden is. Het blijft natuurlijk tragisch, maar uh, hij zou er zelf uh, waarschijnlijk wel tevreden mee geweest zijn. Ja, ja ik, ik, ik, ik moest net een stuk voorlezen uit zijn, uh, zijn, zijn, zijn biografie, zeg maar, dan blijkt ook hm. dat hij 300 jaar na Galileo is geboren, ook op, op dezelfde dag. Ja, oké. Okay. Hmm. Dat, ook dat zal hij waarschijnlijk met genoegen hebben, ja. hebben geconstateerd. Ja. Ja. Dat, dat was hij denk ik wel. Zeg, Pi, 3,14. Uh, dat heb ik nog onthouden ooit van uh, het examen wiskunde. Uh -huh. uh, maar wat is het ook alweer? Oké, okay, nou het is, de, het is dus het getal wat de verhouding aangeeft tussen de omtrek van een cirkel en de diameter van een cirkel. En uh, het is eigenlijk het, het meest bekende, ja, de, de meest bekende constante in de, in de wiskunde. In, in, de natuur, in de natuur heb je natuurconstanten, zoals uh, de lichtsnelheid. Maar goed, in de wiskunde heb je een aantal constantes... die uh, overal opduiken in de, als je wiskunde doet. En Pi is daarvan de meest bekende. En uh, het, het is ook een bijzonder getal, omdat het... Uh, de wiskundigen noemen dat dan irrationaal en transcendentaal. Uh, wat, wat inhoudt dat als je het als een getal uitschrijft als cijfertjes, dan uh, heeft het oneindig veel uh, decimalen, de, uh, oneindig veel cijfers achter de comma. En die cijfers die zijn ook, die herhalen zich nooit. Dus het is eigenlijk een, het lijkt een willekeurige uh, reeks cijfers waar geen enkel patroon in zit. Uh, en die houdt nooit op. En dat, nou. dat is bewezen. En uh, ja, dat maakt het toch een, een bijzonder soort getal. En is Piedag ook echt een feestje voor wiskundigen? Nou, het is vooral een ding wat, wat ten eerste is, leeft het vooral in de Verenigde Staten. En daar heeft het ook een bepaald soort officiële status. Het is uh, als het ware uh, officieel erkend door het Amerikaans Congres als een dag waarop je speciale aandacht schenkt aan de wiskunde. En het leeft vooral in het onderwijs. Het is wel, het is een ding wat, uh, wat veel wiskundeleraren uh, aangrijpen om uh, in de wiskundeles iets met Piet te doen. En ook om uh, Taart te eten, want het Engelse woord voor pie is pie. <laughs> uh, dus als je dan. Uh, dit is een goede gelegenheid om een cirkelvormige taart uh, mee naar de les te nemen. Oké, okay, dus dat kunnen we verwachten vandaag in de les in wiskunde dat uh, de leraar tracteert. Ja. Ja, dank voor de uitleg uh, bij uh, Piedag, dus 3,14. Arno Jaspers is dat, wiskunde-redacteur bij Nemo Kennislink.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 NTO Radio 1